oom pa pa di Ik was laatst in een stad, in het zuiden van het land Ik hoorde in een kroeg, engelige zang En oh het was zo mooi, oh het was zo spannend. Dit hoorde ik nog nooit, dit engelige zang oom pa pa di Pups, dan een hondekernel, giet patras in cups. Jonkelkromen, dan een hengel. Sap vers van de tap. En hey, je snapt wat ik bedoel. Stond buiten in het zuiden, zag geen het gespadoor. Treppen Treppen lekker volse keur de bek naar de trolley. Ik wil mijn wijn rood, net tot Colbert van Snolly. Die zijn er op mijn lijn, af en toe, en de jason Zo'n island, het heen, flacon. Ja, vanavond gaan we dom. Hey. Ik was vast in de stad, in het zuiden van het land. Ik hoorde in een kroeg, engelige zang. Zang Oom-pa-pa-di-da-di-do-pa-di-day Oom-pa-pa-di-da-di-do-pa-di-day Oom-pa-pa-di-da-di-do-pa-di-day oom Zo mooi, zo mooi, zo mooi, zo mooi mijn Zo mooi, Na een fles Bombay zing ik net als Ron Oh nee, op een surde net hache, rolde duizend yassé Ik kijk net een pataché, neem een shotje uit de stiek, noem het atelier Gooi die benen los, never skip like day Oh man dit engelige zang verdient er play hey. Ik was vast in een stad, het zuiden van het land Ik hoorde in een kroeg, engelige zang En oh het was zo mooi, oh het was zo spannend. Dit hoorde ik nog nooit, dit engelige zang